Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal planten en diersoorten op aarde neemt in zo'n rap tempo af... dat ook het menselijk leven wordt bedreigd. Dat zeggen wetenschappers die de resultaten van 15.000 studies hebben geanalyseerd. Van de 8 miljoen soorten worden er een miljoen... in de komende decennia met uitsterven bedreigd. De mensheid is voor een belangrijk deel afhankelijk... van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit. Zo bestuiven insecten, groenten en fruit. De man die in Leuven is opgepakt in verband met de vermissing van de Belgische studenten Julie van Espen wordt vooralsnog gehoord als getuige. Dat zegt het Openbaar Ministerie tegen Belgische media. Vanochtend verspreidde de politie een opsporingsbericht voor de man. Op camerabeelden was hij gezien in de buurt van de plek waar de mobiele telefoon van de studenten en bebloede kleren zijn gevonden. De 23-jarige Julie van Espen is sinds zaterdagavond vermist. In de Europese Unie wordt minder gewerkt dan in de rest van de wereld. Dat zeggen twee organisaties die de gegevens van ruim een miljard werknemers... in 41 landen met elkaar hebben vergeleken. Ze onderzochten zaken als werktijd, salaris en werkdruk. In de EU werkt 1 op de 6 mensen meer dan 48 uur per week. Het is het laagste gemiddelde van alle onderzochte gebieden. Koploper is Turkije. Daar wordt door 6 op de 10 mensen meer dan 48 uur per week gewerkt. De gemeente Amsterdam is mogelijk voor veel geld het schip ingegaan bij aanbestedingen van bouwprojecten. De autoriteit Markt vermoedt dat aannemers onderling prijsafspraken hebben gemaakt. Om welke projecten het gaat wil de ACM niet zeggen. De ACM begon een onderzoek naar enkele tips. Bij invallen bij bouwbedrijven werden daarna documenten en telefoons in beslag genomen. Als bewezen wordt dat de aannemers onderling afspraken hebben gemaakt, kunnen ze een boete krijgen tot 10% van de jaaromzet.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 Tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Op de zaterdagmiddag tussen twee en vijf. Op de maandagmiddag tussen twee en vijf. En dan hebben we het over de herhaling van dit programma. Welkom terug, inderdaad, even na drie uur. En je hoorde de plaat uit de jaren tachtig van Jumilu in de nieuws. Dat was If This Is It. Wat gaan we in dit uur allemaal doen, Albert Jan? Nou, allereerst even een update over de voetbalwedstrijd... Bournemouth Tottenham Hotspur. De tegenstander van Ajax volgende week woensdag in de Arena voor de tweede wedstrijd in de Champions League halve finale. Tottenham Hotspur en Bournemouth... de tussenstand is 0 tegen 0. Maar Son, die, die, die sterke aanvallen van Tottenham Hotspur... die in de aanval kwam spelen... die heeft het niet lang volgehouden... want die werd in de eerste helft gelijk met de Rood van het veld gestuurd. En even later werd zijn collega Voigt ook met Rood van het veld gestuurd. Dus Tottenham Hotspur speelt nu in de tweede helft met negen man. En dat is ook aan het spel te zien. Ze zijn alleen maar aan het verdedigen en de nul vast te houden... Ze hebben nog negen minuten te gaan. Komt daar verandering in, dan hoort u dat van ons. En heeft dat nog gevolg voor aankomende woensdag, of niet? Nee, nee dat, ja, dat vraag ik me af. Dat zou, kan, kan me niet voorstellen. Dat zal voor, voor de Premier League zelf zijn... en niet voor internationale wedstrijden. Maar wie weet, men, uh, of uh, Keen terug is woensdag... dat zullen we ook nog uh, moeten afwachten. Goed, terug naar het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Rond de klok van half vier natuurlijk, zoals u van ons gewend bent... de evenementenagenda. Er is natuurlijk heel veel te doen in en rond ons prachtige dorp Zandvoort. Eh, terwijl er op dit moment ook de NK-Wavemasters bij de spot worden eh, ver, verzeild... Of, of gevaren, moet ik zeggen. Eh, dus als u daar... Er staat een behoorlijke wind, dus het zal een schitterend spektakel zijn... Daar bij de, vandaag bij de NK-Wavemasters bij de spot... Verder hebben we natuurlijk nog het nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg en muziek. Ik zeg genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren, het tweede uur te lu blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En er wordt inmiddels uh, druk uh, gekeken uh, op uh, www.zfm-live.nl Dus wil je dat ook doen, dan uh, kan je live kijken in de studio aan de Tolweg Tina Albert-Jan en ik zitten er nog tot aan 5 uur vanmiddag, Zandvoort op zaterdag. En deze vond ik een heerlijke gauw houden van Boyzone en Picture of You. Lekker zoetsappige plaatjes zo bij CFM. Je hoort de Boyzone en Picture of You. Blijft wel leuk om hem weer eens terug te horen. Dus Vandaag met heel veel plezier vanmiddag voor je gedraaid. Ja, zo dadelijk gaan we het over die helikoptervluchten hebben... die verboden zouden moeten worden als het aan rust aan de kust en duimbehoud ligt. Daarover straks veel meer informatie. Maar eerst terug in de tijd met Dan Hartman. Hier is nog een keer met Real Light by Fire. net over uh, Albert-Jan. De dingen die in de discotheek allemaal kunnen gebeuren. Ja. Weet je wel. Maar ja, deze plaat die werd ook uh, veelvuldig gedraaid uh, in de disco. Dat heb jij waarschijnlijk ook nog meegemaakt. Ja, dat heb ik ook nog meegemaakt. Den Hartman en uh, Relight My Fire. Den Hartman is zelfs hier in Salford geweest. Oh. Heeft hij live opgetreden destijds. Uh, in discotheek Chin Chin. Zo, loop. echt waar. In die, de, was het in de periode dat jij daar draaide? Nee, ver daarvoor. Ver, ver daarvoor. daarvoor. Oké. Okay. In ieder geval een leuke platen om weer eens terug te horen. Den Hartman en Read Light My Fire. We gaan het hebben over de helikoptervluchten. Tijdens de Jumbo-race dagen. Milieuorganisaties uit de regio hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt... tegen een vergunning voor het uitvoeren van helikoptervluchten... naast de tijdens de Jumbo-race dagen driven by Max Verstappen op 17, 18 en 19 mei. De vergunning is afgegeven door de provincie Noord-Holland... en maakt het mogelijk om 50 keer per dag met helikopters heen en weer te vliegen naar en van het circuit. Duinbehoud geeft in haar bezwaarschrift aan dat het uitvoeren van de helikoptervluchten gedurende de Jumbo-race dagen... niet noodzakelijk is voor het welslagen van dit evenement. Het vervoer kan dan ook met andere vervoermiddelen plaatsvinden. Het circuit van Zandvoort is met de fiets, met de auto... en met het openbaar vervoer bereikbaar. Daarbij is de inzet van de helikoptervluchten voor personenvervoer... naar het racecircuit in strijd met de motie... die op 26 maart 2019 is aangenomen door de gemeenteraad in Zandvoort. In deze motie wordt het college van BNW opgeroepen... om bij de, de gehele programmering voor circuit Zandvoort... aandacht te besteden aan duurzaamheid... Het is wel een heel bekend, het is een, bekend, ja, het is een, een, een heet hangijzer, duurzaamheid. Jazeker, maar het uh, schijnt niet helemaal te kloppen, dat verhaal trouwens. Nou oké, okay, mag je me zo even, even uh, daarop aanvullen? Ik ga nog even verder. Gevraagd wordt om het maximaal in te zetten op duurzaamheidsmaatregelen rond de mobiliteit en bereikbaarheid. De inzet van helikoptervluchten voor personenvervoer is hiermee in strijd. De mooie woorden die zijn uitgesproken in de gemeenteraad van Zandvoort over een duurzaam circuit. Blijken in de praktijk niet veel waar te zijn. Al dus woordvoerder Janssen. Nou mag jij. Nou die motie, uh, ja ik heb daar een uh, raadslid uh, over gesproken. Ja. En die, uh, die wist mij uh, te melden dat de motie ging over uh, uitsluitend de Formule 1. Oké. Okay. Dus uh, die dagen van de Formule 1 dat dan uh, inderdaad het uh, thema duurzaamheid uh, geldt. En ook dan uh, die helikoptervluchten die daar dus niet bij passen. Maar dat heeft niks uh, te maken met uh, de jumbo racedagen. Op was dat uh, meldt uh, dit uh, raadslid. Oké, okay, nou, uh, ik zou zeggen, wordt vervolgd, luisteraars en kijkers. Zo is dat. Niet echt vaak op de Zalvoorts Radio Italo-muziek. Maar dit keer hebben we een uitzondering gemaakt op de zaterdagmiddag... en de maandagmiddag voor de mensen die de herhaling van dit programma beluisteren. Je de Baila Bolero, de singer van Fun Fun. Ja, is het morgen ook Fun Fun tijdens 5 mei? dan hebben we het over Bevrijdingsdag. Allerlei activiteiten in Zalvoort en ook het 5 mei-festival. Daarvoor is aangeschoven Roy. Goedemiddag Roy. Goedemiddag. Ja, Roy, even het volgende. Eerder in het programma heb ik even met de luisteraars en kijkers de programmering voor vandaag en morgen doorgenomen. Maar daar kwam ik geen uh, uh, uh, ja, festival tegen. En uh, daarom ben je ook even langskomen en aangeschoven. Maar er is wel degelijk nog een andere, of een andere ja, festiviteit morgen. Ja, ik zie morgen. dat het uh, in de media is opgenomen als totale programma. Ja. Dus uh, het is gewoon Bevrijdingsdag in Zandvoort uh, genoemd. Ook door de Zandvoortse Courant bijvoorbeeld. Uh, die uh, hebben daar gewoon een, een totaalschemaatje van gemaakt. En dat is hartstikke leuk, want eigenlijk... Uh, we wilden dit evenement al uh, jaarlijks terug laten komen. sowieso. We organiseren dit voor de vierde keer. Het yeah. 5 mei festival op het Gasthuisplein. En normaal is het zo, beginnen we om tien uur met de rommelmarkt. Uh, in de middag uh, is er dan gezellige muziek. Dan is er een barbecue. Er zijn kinderspellen. Oud-Hollands kinderspellen. En dat was altijd het 5 mei festival afgelopen drie, vier jaar. Uh, de, wat er nu is veranderd in is omdat er een jaarmarkt is aan toegevoegd dit jaar. Ja, okay. uh, 5 mei uh, jaarmarkt. En hartstikke leuk. En het geeft ook wel een toevoeging aan 5 mei, denk ik. Ik vind dat Zandvoort best wel wat meer mag doen aan 5 mei. Want we vieren toch de vrijheid met elkaar. Buiten dat we een groot festival natuurlijk in Haarlem hebben. Maar niet iedereen uh, gaat naar Haarlem. En voor, niet voor iedereen is Haarlem toegankelijk uh, op dat moment. Dus daarom is het leuk om er een kleiner festival aan toe te voegen... Ja. Op het bij de 5 mei festival. Um, dus dit jaar hebben we gekozen voor een kleiner evenement. Uh, puur omdat de jaarmarkt is ja. en een rommelmarkt rommelmarkt bijt elkaar toch. En ja. de organisatie van de jaarmarkt stond er niet helemaal achter. Dus hebben we besloten om daar geen vergunning voor aan te vragen. Maar daarom beginnen we wel gewoon met een heel mooi programma. Natuurlijk heb je het programma van de, het comité zelf. Natuurlijk de forse jacht van 10 tot half twaalf. Uh, het de bevrijdingsbingo natuurlijk in de krocht van half twee tot half vijf. Maar uh, wij hebben op het Gasthuisplein uh, hebben wij natuurlijk uh, ook uh, een paar leuke evenementen bedacht. En dan beginnen we met uh, om twaalf uur gewoon lekker zellig achtergrondmuziekje... op het uh, terras die uitgebreid is op het uh, Gasthuisplein. Uh, dan hebben we om uh, drie uur tot, tot vijf uur hebben we een clown optreden, clown Betsy... En uh, dat gaat heel leuk optreden worden voor de kinderen. Is vrij toegankelijk, dus iedereen is van harte welkom. En dan uh, vanaf, um, vanaf uh, van vijf, tot, tot, van vijf tot zes uh, draai ik de kinderdisco op het Gastelsplein. Ja, leuk. Dan doe ik de pluspunt disco, ga ik dan even een uurtje doen op het Gastersplein voor de kinderen. Gaat hartstikke leuk worden. Ik heb ook nog wat leuke prijsjes weg te geven. Dus het wordt hartstikke gezellig. Uh, dan uh, is er om um, rond... Um, Rond de uh, nou, 6 uur dan begint de barbecue bij het Wapen van Zandvoort met, een, uh, met live muziek van de Freek Volkers uh, band. Uh, ik, nou, uh, je, jij komt binnen, ik vind het hartstikke leuk. Ik begrijp ook dat het uh, wat kleinschaliger is uh, dan ten opzichte van de voorgaande jaren, omdat uh, de grote jaarmarkt morgen ook plaatsvindt. Maar zou het een, een, een optie zijn om uh, bij, op 5 mei jouw evenement te integreren met de Bevrijdingsdag? Ik, ik ben daar al vier jaar mee bezig. En waarom, en, waarom is dat, dat niet gelukt? Dat is, dan? Op de een of andere manier is het gewoon niet mogelijk om die partijen bij elkaar te krijgen. Ik heb diverse gesprekken gehad met diverse organisaties. die allemaal wat vijf, met 5 mei wat doen. Yeah. Uh, ik, uh, ik, ik, ik, wil, ik probeer geen sneren uit te de, uit de dingen. Nee, maar, maar dat, is, dat is ook niet mijn opzet. Uh, maar... uh, nee, maar uh, het is. Heel lastig gebleken om, uh, om samen te werken. Nou bestaan we, uh, of is er vijf, uh, volgend jaar 75 jaar vrijheid uh, volg, volgend jaar. Ja. Uh, dat wordt ook een nationale feestdag. Dat zou ook de laatste keer zijn geweest dat we het 5 mei festival gaan doen. Want dan zijn de kinderen gewoon niet meer vrij. Want mm. dan gaat, de, gaat toch de meivakantie op een andere manier ingedeeld worden. Dus dan is het helemaal niet haalbaar om zo'n uh, festival wat te organiseren. We hebben gewoon heel veel geluk gehad dat het afgelopen jaar weekend was. Um, maar, uh, maar dan is mijn doel wel om, om dat te gaan integreren. Dan heb je het Kerkplein met de Vossenjacht, de Springkussen en dergelijke. En dan heb je het Gasthuisplein waar de muziek is. Ja. En dan heb je de bingo. Dan ja. kan je één mooi festival organiseren voor deze mooie dag. Want het is gewoon een mooie dag. Ja. Dus ik hoop ook echt wel dat die samenwerking... voor volgend jaar er echt nog wel in zit. Van, en, van, vandaar ook mijn vraag. Ik, bedoel, ik trek ook het, echt wel aan de bel aan het comité dit jaar... van jongens, volgend jaar 75 jaar vrijheid. Is er niet gewoon een samenwerking mogelijk? Ja, want ik bedoel, wat, wat, jij nu op, wat jij me nu vertelt... over dat, dat festival... weliswaar in verkleinde vorm... op begrijpelijke reden. Ja. Maar als ik het programma van 5, 5 mei lees... dan, dan heb ik smorgen een vossenjacht... en smiddags de 55-plus bevrijdingsbingo... Dat zijn twee ja, altijd weer terugkerende evenementen... maar ver ja. de, de, de, de, verder daarnaast zou jouw festival natuurlijk perfect passen. Vind ik, vind ik zeker. Uh, nou is er wel wat veranderd. Dit jaar organiseer ik het festival ook niet uh, zelf. doen doe nu wel het woord, maar ja. uh, ik, ik heb gewoon een stapje terug gedaan. Uh, dat zou voor volgend jaar weer anders zijn... want ja. ik zou per, per uh, juni uh, weer een beetje gaan beginnen. Dus uh, ik hoop gewoon wel weer in de organisatie volop te zitten... Ja. Uh, maar het is wel even een optie om dat gewoon voor volgend jaar uh, te bespreken. Maar in ieder geval, voor, voor dit jaar is dat niet helaas. Ja, maar, ja, maar goed, oké. Okay, ja. Maar uh, we doen wel ons best. Nou, ja. morgen dus ook nog een, een festival op het Gasthuisplein. Ja, met een clown, weten. Met een clown en uh, kinderdisco. En uh, later een barbecue met uh, live muziek. Dus, ja, die Vreed uh, Focus Band is een hele leuke, leuke band. En Rob weet er alles van. Hele, een, hele het, leuke band. Ja, ja. Dat, dat is zeker. Want uh, het is mijn uh, benedenbuurman, dus... Ja. Ik kan geregeld de muziek horen, oh, zullen nou, we zeggen. Dat is prettig. Dus, nee. uh... Leuk dat je even de moeite hebt willen nemen om langs te komen... om yes. dit festival toch even onder de aandacht te brengen... En, uh... Wie weet wat er tussen nu en 5 mei volgend jaar gaat gebeuren. Ja, het zou mooi zijn. Het zou mooi zijn. Bedankt dat je even de moeite hebt genomen. Ben ik iets vergeten? Ben jij nee. iets vergeten? Nee, nou, ik heb niet. nog wel één ja? vraag. Ach jee hoor. Ja ja ja, ja. Daar, ja, ja, ja. Daar ben ik weer. Daar, Daar ben ik weer. weer. Ja, morgen ook de braderie. Je zei inderdaad ja. dat de braderie niet zo blij was met zeg maar, jouw festival daarnaast. Nee, nee. In eerste instantie niet, nee. Maar dat hm. komt ook omdat er een, een nieuwe organisatie staat. Precies. En, uh... Daar wilde ik het over hebben. Want ik zag in één keer geen KMG-evenens meer staan. Nee. Maar Star Promotions. Ja. ja. Wie is dat? Star Promotions is een best wel grote marktspeler in, uh, in Nederland. En uh, die doen echt heel veel uh, braderieën in Nederland. En dat is echt massaproductie. En dat is ook wel jammer. Want dat is ook een van de partijen die ik benaderd heb om samen te werken. Want ik denk dat het hartstikke mooi had geïntegreerd. Maar daar stonden ze gewoon totaal niet voor open. Weet je wat ik zei? En dat heb ik ook echt in een mail gezet. Ik, nu ga ik wel even iets zeggen. Oeh. Ik zei uh, dat jullie hebben een starre houding zo. So cool. Ja, dat heeft met de naam te maken. Hè? Ja. ja, ja, nee, nee. Mij viel het uh, inderdaad ook op een ja. uh, nieuwe naam, nieuwe organisatie. Zullen we dat morgen nog gaan merken? Verwacht je dat of niet? Ik, ik denk het wel. Ik denk dat we het gaan merken in nieuwe standhouders. Misschien ook wel een keer een verfrissing. Dat is ook wel mogelijk. Niet dat de KMG-events. Ik vind dat ze het verschrikkelijk leuk hebben gedaan met het podium, met alle straatartiesten. Maar we gaan het allemaal merken. Uh, ik, uh, ik ben benieuwd. En, en, en ik, zie het wel dat, uh, ik zie het wel, die organisatiewisseling, zie ik wel als sneer naar de gemeente. En dat, dat heeft er alles mee te maken ge, uh, gehad, wat ik heb begrepen. En dat vind ik gewoon zonde. Want zo'n mooie markten, die die man altijd heeft georganiseerd in Zandvoort, vind ik niet dat je die door een paar regeltjes, uh, zomaar uh, ja, door een meningsverschil weg moet uh, doen. Dat nee, want uh, KMG die was ook echt een uh, promotor uh, voor Zandvoort. Ja, zeker weten. En, en die is eigenlijk sinds vorig jaar, Hoe heb ik hem nergens meer gehoord. Nee. Heb ik zonde voor de gemeente. Oké, okay, nou morgen in ieder geval een mooi feest uh, op het uh, gastensplein. Dankjewel, Roy, voor je Heel komst. Heel veel plezier, Roy. Yes. En bedankt dat ik je even bent. Graag gedaan. En we gaan alvast een klein beetje in de steente oh, komen. Hans. Ja, met Célavie. Ja, Rene Riva. Yeah. Het zonnetje gaat schijnen. De zomer is in blauw. Verdwijnen. Dus gaan we naar het strand, het dagje fijn naar zand voort, de duinen en de zee. Lekker lang naar liggen met de grote parasol. Die komt morgen niet op het gasthuisplein. maar wel een leuk plaatje om te draaien, om alvast een klein beetje in de stemming te komen. Wel de Freek Volkers Band morgen live optreden van de Freek Volkers Band op het gasthuisplein. Maar er gebeurt de komende dagen nog veel meer de evenementen. Nou, allereerst natuurlijk uh, vandaag de NK Wave Masters bij de Spot wordt er inderdaad uh, helemaal, er staat goede harde wind, dus er is een uh, volop uh, wedstrijden. Daar bij de spot vandaag. Verder is natuurlijk de, de expositie van Ada Breveld... en dan heb ik het over het Zandvoorts Museum. Die is nog tot 23 juni te bezichtigen. Nou, het programma voor 4 en 5 mei hebben we uitvoerig besproken. Dan is er natuurlijk de, de ook besproken jaarmarkt morgen. Die begint om 10 uur en duurt tot 5 uur. En dan is het weer meer dan 300 kramen en een scala aan straattheater moeten het succes van voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid... tot een evenement waar bezoekers, handelaren... vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de jaarmarkt is uitgegroeid... door een van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van Zandvoort staat tijdens de jaarmarkten... weer vol met kraampjes. Morgen in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. De eerste jaarmarkt... Op morgen om 5 mei van 10 tot 5. En vergeet het festival weliswaar in verkleinde vorm. Niet op het gasthuisplein. Waar we het zojuist over hadden met Roy van Buringen. Uh, wilt u dan nog toch nog naar iets anders toe? En u bent uh, een fan van Japanse auto's, dan bent u morgen van harte welkom op het Jap op het circuit Zandvoort. De toerenbegrenzer draait morgen over uren tijdens het Japfest waarbij de stoerste en krachtigste Japanse performance cars uit, naar Zandvoort komen. Een mooi programma met Dutch Time Attack, Master Street, Legal Drag Races... en een quarter mile best-of-show contest en nog veel en veel meer. Dat morgen op het Japfist. Entree 18 euro, het circuit Zandvoort. De locatie morgen. 11 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse KNRM Zandvoort Reddingbootdag. Het is een open dag en het centrum is natuurlijk het boothuis aan de Torbekkerstraat. Dat begint op 11 mei allemaal om 10 uur s morgens en die tot 4 uur. En bent u nog geen donateur, u kunt zich daar opgeven als donateur. Maar ook op 11 mei en die 12 mei ook... is het weer tijd voor de historische Zandvoort Trophy. De State of Art Historic Zandvoort Trophy... is al jaren de seizoensopener van de klassieke autoracen in Nederland. Zoals gezegd, georganiseerd op 11 en 12 mei... door de historische autorenclub, De Hark, in de afkorting... In samenwerking met 402 Automotive. Hiermee bent u als bezoeker gegarandeerd van mooie rent-animatie. Rent, rent en met merkenclubs, stands, workshops, parades en nog veel, en veel meer. Diverse raceklassen hebben zich al ingeschreven voor de spectaculaire actie op het circuit. Op 11 en 12 mei tijdens de historische Zandvoort Trophy op het circuit. Gaan we naar 12 mei, dan gaan we naar de jazzliefhebbers... want dan is het weer tijd voor Jazz in Zandvoort. Deze keer met Frits Landersbergen op de vibrafoon. Het begint die 12 mei allemaal om half drie en duurt tot half vijf. Jazz in Zandvoort met Frits Landersbergen. Jazz in Zandvoort is een initiatief van bassist Erik Timmermans... en hij start in november 2002. Zowel bij het publiek als bij de muzici een grote is er is een grote behoefte... aan een locatie waar de muziek op de eerste plaats komt. Nou, Theater Krocht, ideale locatie... Meer informatie over dit concert op 12 mei... en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort... vindt u terug op de website www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl En vergeet niet, 12 mei is het Moederdag. Hè? Ja, te, ja, die is, komt er weer aan, 12 mei, Moederdag. Uh, dan gaan we nog even naar de 17e tot en met 19e. Dan is het weer tijd, zoals gezegd, voor de Jumbo-race-dagen... driven by Max Verstappen. Uh, drie dagen lang uh, actie op het circuit en uh, promotie voor Max Verstappen. Zijn co uh, collega Pierre Gasly zal ook aanwezig zijn... maar die krijgt een rondje voorsprong, vind je niet? Ja, ja, goed idee. Drie dagen lang Max Verstappen op het circuit Zandvoort. Wie wil er nou niet meemaken? 17 tot en met 19 mei. Dan gaan we naar 25 mei. Dan is het de live optreden van de Engelse school schoolband... Ryburn Valley High School. En het is op Raadhuisplein. En het begint om twee uur. 26 mei is het weer een koorconcert lente in de Agatha-kerk. En het begint om half drie. En tot slot 30 mei de traditionele maandelijkse regenboogborrel... voor jong en oud bij Café Grand uh, XL. En dat is van half zes tot half acht. Tot zover. Dankjewel, je Albert-Jan. We krijgen het weer druk de komende dagen. Genoeg uh, weer te doen. Je zegt dat het seizoen is weer uh, aangekomen... en dat uh, betekent heel veel activiteiten hier in Zandvoort. Eén activiteit, al wat zei het al eerder, gaat niet door. Dat is morgen dat is het zee-evenement uh, van uh, IVN Zuid-Kennemerland. Daarbij uh, uh, inderdaad het Museum. Dus die gaat niet door voor, vanwege de verwachte kou morgen. Dus het evenement is uh, derhalve afgelast... Tot zover de evenementenagenda ook na te lezen op de CFM app. Dus mocht je hem nog niet hebben downloaden. que me hace sentir y que no hay que olvidar que te falta vivir como es como es que me tienes así mm -hmm. será que sin ti nunca podré dormir y vente para la cama y por la mañana no No me haces bien, ik quieren saber, niet ik moet doen. niet ik moet doen. niet ik moet doen. niet van vandaag past die niet echt, deze plaat. Beetje zonnig weer dat je eigenlijk moet hebben... maar het is wel een grote hit op dit moment. Vandaar ook weer gedraaid op de Zonvoortse radio. Dat was... Uh, die andere gaan we niet draaien... maar dat was uh, de single van Alfaro Soler. En uh, Loka. Ja, we gaan weer uh, op naar het volgende nieuwtje. Hoe is de Donald Duck trouwens? Leuk. Ja, dat is echt een briljant cadeau wat ik gisteren kreeg. Uh, Donald Duck Race Special. Geweldig. Een aanrader. Ge geweldig. Een hele een Donald Duck die zich afspeelt op het circuit Zandvoort. En uh, geweldige tekeningen erbij. Een aanrader. Dus hij is uh, verkrijgbaar bij de boekhandels. And you... van de groep Doe Maar. Vandaar ook met alle plezier vandaag voor je gedraaid. Je hoorde ze met Doris Day. Ja, dan zou het mogelijk gaan plaatsvinden op 1, 2 en 3 mei 2020. De Formule 1 hier op het circuit van Zandvoort. En wat ga jij dan met je huis doen, Albert-Jan? Nou, ik heb in één keer een hele grote familie. Hele grote familie? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. En nou ja, heel veel mensen die gaan, gaan het gewoon verhuren, volgens mij. Ja, nou maar goed, ik kom daar straks in Pit Report nog even op terug. Want uh, ik heb begrepen dat uh, dit jaar, dat is volgende week... hebben we dan de, de, de, de Formule 1 in Barcelona... En dat Barcelona volgend jaar niet terugkomt op de, op de Formule 1-kalender. Heb je daar meer informatie over? Nee, dat schijnt zo te zijn, inderdaad. Okay, no. Omdat uh, de regering geen geld meer geeft aan de Formule 1 daar. No, en dan is er uh, ruimte voor... Ja, Maar yes. laten we niet op de dingen vooruit lopen... want er is nog niks officieel bekendgemaakt. Maar wat wel bekend is... dat de verhuurprijzen flink hoger zullen zijn... tijdens een mogelijke Formule 1-weekend. Eigenaren van toeristische verhuurlocaties in Zandvoort zijn opgewonden over de mogelijke terugkeer van de Formule 1 in 2020. Met de eventuele komst van de Grand Prix zal Zandvoort duizenden extra bezoekers uit binnen- en buitenland ontvangen. Deze toename zal voor extra druk op de toeristische verhuurmarkt zorgen, waardoor de prijzen mogelijk zullen exploderen. Bewoners van Zandvoort bieden al van oudsher hun woningen te huur aan toeristen... en de laatste jaren in deze vorm van verhuur enorm toegenomen. Met het terughalen van de Formule 1 zal dit naar verwachting alleen maar meer worden. Rental Valley, beheerder van ruim 100 Airbnb's RB in Zandvoort en nabije regio... merkt momenteel op dat er al tweemaal zoveel vragen binnenkomen als gebruikelijk. Huiseigenaren bellen om informatie in te winnen over hoeveel zij kunnen verdienen... En met vakantieverhuur tijdens de Formule 1. Verwacht wordt dat toeristen gemiddeld vier nachten boeken voor hun Formule 1 bezoek... En in verband met schaarste zullen tarieven oplopen tot vier keer... het gebruikelijke tarief, al dus Niels Marcelis van Rental Valley. De gemeente Zandvoort, zoals u velen weet... heeft per 1 april de regels voor toeristische verhuur geactualiseerd. Dat betekent onder andere dat Zandvoorters zich eenmaal moeten registreren... bij de gemeente als ze hun woning willen gebruiken voor toeristische verhuur. Huiseigenaren mogen maximaal 120 dagen per kalenderjaar... hun huis verhuren aan toeristen, mits ze zelf op dat adres wonen. Verhuurders zijn verplicht om toeristenbelasting te betalen. Uh, en als de Formule 1 werkelijk doorgaat... zal de toeristenbelasting worden verhoogd... van 2,25 euro naar 3 euro per persoon. Maar gelukkig heb ik een gro grote familie. Ja, sorry. Maar is het nou echt zo dat als je eenmalig zeg maar, een kamer verhuurt tijdens de Formule 1, ja. dat je dan moet aanmelden bij de gemeente. Waarschijnlijk heel formulier invullen. Eerst en dergelijke. aanmelden, eerst betalen en dan verhuizen. Goed gekeurd worden en dat soort uh, dingen. Dat zeker. ja. Nou, Zo lees ik het wel. We houden het in de gaten. Dankjewel, Abijan, voor dat bericht. 400% van de normale huur. Nou, oh, dat is toch wel lekker.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 friends said you. Vanavond tussen 7 en 9 ga je ze weer horen bij CFM. De 40 beste plaats van Europa in de Euro Breakdown. En deze dame Mabel, ja, die staat daar ook nog steeds in genoteerd. Met de single die ze juist hoorde, Don't Call Me Up. Ja, jij hebt nog een uh, einduitslag uh, van de voetbalwedstrijd. Ja, de, met name natuurlijk ging het even over om Tottenham Hotspur te zien spelen. Nou, ze begonnen met 11 en na 45 minuten waren er nog 9, 9. Over. Hmm. En ze speelden tegen Bournemouth, de eindstand: Bournemouth 1 uh, en Tottenham Hotspur 0-0. Dus dat was een slechte uh, uh, generale voor woensdag. Kijk, en zo zien we het graag, uh, Albert-Jan. <laughs> Dankjewel uh, voor dit nieuws. Zometeen het uh, derde uur uh, van dit programma. Marco Thomis, hij is inmiddels gearriveerd. Goedemiddag, Marco. Hallo, Goedemiddag. hallo. hallo. En straks gaan we uiteraard met hem praten en horen het gedicht uh, van de dag: Vrijheid. Blijf daarvoor luisteren naar CFM. En deze single van Rochelle is bekend uit de goede disco-tijd. We hebben het over de jaren tachtig speciaal voor alle disco-freaks dan ook gedraaid. Deze single My Magic Man, alweer het ene laatste plaatje in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Niet gedrukt, zo dadelijk zijn Albert-Jan en ik er nog één uur lang tussen vier en vijf. Met ook de gast vandaag Marco Temes. Dat op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de mensen die naar de herhaling luisteren.